Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Taiwan zijn de naar de zware aardbeving van vorige week. Het dodental staat op 116. Eén vrouw wordt nog vermist. Bijna alle slachtoffers zijn gevonden in het puin van een ingestort flatgebouw in de stad Tainan. Het pand van 16 verdiepingen stortte in door een aardbeving met een kracht van 6,4. Omliggende gebouwen bleven wel overeind. Twee architecten en een projectontwikkelaar zijn aangehouden. In de Zuid-Franse stad Aix-en-Provence is vannacht een casino overvallen door drie zwapenwapende mannen. Omdat ze schietend met Kalashnikovs het pand binnenkwamen... dachten de bezoekers dat het om een terroristische aanslag ging en brak er grote paniek uit. In het gedrang raakten 15 mensen licht gewond. De overvallers schakelden het beveiligingssysteem uit en gingen er met de kas vandoor. Terreurorganisatie Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een vliegtuig van Dalo Airlines vorige week dinsdag. Een zelfmoordterrorist aan boord van het toestel liet toen een bom ontploffen. De aanslag is volgens Al-Shabaab een vergelding voor wat de organisatie de misdaden van westerse landen tegen moslims in Somalië noemt. Ondanks het gat in de romp dat door de explosie werd geslagen, lukte het de piloot toch om het vliegtuig veilig aan de grond te zetten op het vliegveld van Mogadishu. De terrorist werd uit het vliegtuig geblazen, twee passagiers raakten gewond. Op de WK-afstanden in Kolomna is Kjeldnuis zojuist derde geworden op de duizend meter. Hij verloor van de Amerikaan Mantia. Het goud op de duizend meter ging naar de Rus Kulishnikov... en het zilver was voor de Rus Yushkov. Het weer op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt... en in het zuiden valt er later vanmiddag regen en soms natte sneeuw. Morgen op veel plaatsen regen en natte sneeuw... en in Limburg kan er in de avond ook droge sneeuw vallen. Bij een vrij stevige noordoostenwind en een graad of 4 is het dan vrij guur. Dit was het NO. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort...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 Ja, ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is hij dan weer, ondergetekende vet bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal met entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En eh, natuurlijk wil ik eh, Rob Harms eh, natuurlijk hartelijk feliciteren met eh, zijn verjaardag. En eh, ja, zo ook eh, de rest eh, op Facebook natuurlijk. Ja, ik heb, ze, ik heb een heleboel jarigen op Facebook ook gezien... Dus uh, ja, voor, voor Rob en, en alle op, uh, op uh, Facebook, ja deze plaat. Ik zou zeggen van harte gefeliciteerd. Langs Ben jezelf voor jou, hè Rob? Hiep, hiep, hiep. Hoera! Hiep, hiep, Hoera! Hiep, Hoera! Ja, dat was hij dan. Onze Rob, die is jarig. Ja, en uh, zo ook uh, Micho Pals uit Rotterdam. En uh, Kelly Kuipers uit Haarlem. En uh, ja... Kijk hoor, kijk, ben ik er eentje vergeten? Uh, ja, nou, nou, niet dat ik weet. Nou ja, weet je wat? We gaan gewoon een lekker plaatje draaien. En uh, dat, is, uh, dat is er eentje van uh, Bonnie M. En Kalimba de Luna. Zee. Bij ZFM Entertainment for you. En uh, schakel je net pas in. Mijn naam is Fred Heij. En uh, als je denkt van. Uh, van uh, ja, uh, ja, waar luister ik naar? Is dat uh, ZFM. En uh, dat klopt helemaal. Ja? Oké, okay, we gaan verder met uh, Nick Low. En uh, ja. Deze ja. Halve boy. En halve man. Nick Low. Stil voor jou CFM. We gaan lekker verder met uh, Leona Lewis en uh, ze hebben het over A Better In Time. was dit, en Leona Lewis en uh, dat allemaal uh, hier bij de gezellige station en uh, we gaan verder met de fortunes, en uh, here it comes again blijf lekker luisteren, tot 7 uur ben ik bij u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 Fall out a fallen went out inside of me. They pointed out those tears inside of me. There is nothing left for me to say. Plaat Breaking New Ground Van uh, Sandra van Nieuwland De Haarlemse zangeres En uh, ja, uh, ooit bekend geworden natuurlijk bij Volgens mij was het uh, Voice Ja, In ieder geval een of andere talentenjacht Ja, en uh, momenteel doet ze het Heel erg goed Zo ook wij Ja, want wij uh, draaien de zijn muziek En uh, we gaan dan lekker de gouden houden draaien van Meat Love En je kent hem wel Paradise By The Dashboard Live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 Guys, nice. en snowy white. En uh, ja, ik, uh, ik probeerde nog een beetje uh, het schaatsen te volgen van de, van de dames. Maar uh, ja, ik, uh, ik, volgens mij uh, heb ik wat gemist. Ik weet alleen dat het uh, ja, drie keer wereldkampioen is en vier keer zilver, dat sowieso voor Nederland. Dus uh, ja, uh, mocht ik uh, dadelijk uh, een beetje up-to-date zijn, dan uh, krijgt u van mij alsnog uh, de uitslag natuurlijk. En wat gaan we doen? Ja, we gaan even een verzoekplaatje draaien. En dat verzoekplaatje komt helemaal uit Texas vandaan. En uh, Susie Davis, uh, goedemorgen voor daar en goedemiddag voor hier. Uh, jij wilde een plaatje horen voor iedereen uh, voor Valentijnsdag. En jij wilde horen uh, Martina McBride en uh, My Valentine. Nou, hier is jouw Susie. Er wordt weer een hoop, bergen, hoop morgen. Valentijnsdag. Martina McBride. En My Valentine, hier op 106.9. CFM Entertainment for You. Deze was aangevraagd door Susie Davis daar in dat verre Texas. En even kijken, wat gaan we doen? Ja, we gaan nog een lekker plaatje draaien van de oppositie en treintje Oosterhuis. En een brief. Aan jou. Wordt met je?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 ik je me nou door mijn zin Ik word nagedaande mannen en kebats van dien Ik heb mijn hele eigen zin van Hij heb niets gebaat zijn zoveel ik dingen die ik wil dat dat jou wil vertellen Ik denk dat jij weg bent Nu dat jij Toen ik eens je heb ontzettend verlaten, hoe kan je nou de tos op zijn? Is je niet hier binnen brok in mijn keil, als ik woorden op papier ben, ik ben het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 Oh yeah. Steek, ik spreek Alleen als ik het zwaar meen, ik vol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 maar ik heb zoveel positiefs voor jou. Dus daarom e bied ik mijn excuses aan. ben beweging voor jou. Ja, dat is dan de oppositie en treintje Oosterhuis en een brief aan jou. En uh, even kijken, ja, wat gaan we doen? We kunnen nog net een, een verzoekplaatje draaien en uh, ja, die is afkomstig van Roy Spraakman. Roy, goedemiddag. Jij ook uh, welkom hier bij CFM. Jij wilde een, uh, een verzoekje horen, een, uh, een plaatje van Ed Struilaard. En uh, even kijken, dat was de Tricks on My Sleeve. Nou, hier komt hij dan hoor.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 But I've got some tricks up my sleeve. I try to put a spell on you. No, I've got some tricks up my sleeve. I try to put a spell on you, like I used to do.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 That I've got some more tricks up my. En uh, tricks on my sleeve. Of up my sleeve. Ja, zo was het. En die was aangevraagd door, uh, door Roy Spraakman. We gaan verder uh, ja, naar het nieuws toe van uh, 6 uur. Dus nog een paar minuutjes. En, uh, ja, dan gaan we nog even een, een, een kort plaatje draaien. Eigenlijk, ja. Cool in the gang. En Celebration.